The sticks and the sticks of the girls on my land. Where are the girls? I live far behind. The sticks and the sticks. The girl that I loved, she is gone. She is gone. All of my life, I call oh, yesterday. The spicks and the specks. In de rubriek, wat is dit voor, voor een oude meuk hier bij ZVL? Nou ja, oude meuk van uh, BGS, Speaks Spix and Spex. Welkom tweede uur van de show. Gezellig dat je erbij blijft. Ik hoop dat je me komende uur over weer gezelschap houdt, want ik heb heel lekkere muziek voor je in aanbieding. En een interessant onderwerp. Een leuk straatinterview van uh, Jeroen van Gent. Dus alle reden om lekker te blijven hangen. Neem er wat koffie bij, of thee, of iets anders, een koekje, of misschien begin je wel aan de brunch. Zou ook zomaar kunnen. In dat geval smakelijk. Uh, en daarbij dus die passende muziek. Ook smakelijk. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Het ruikt hier al naar rook. Ja. En paling. En dan heb je dit. De Cats. Be my day. Kom je er net bij bij ZVL. Wees welkom. Goedemorgen. I make a lady please Let me stay Here in your warm brown Arms Until I melt away Be my day Honey be my night If I drift away Honey be my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 Ik weet nog dat ik ze zeg, heb zien optreden in Antwerpen. De net ze hadden niet veel nummers. Een stuk of twee, drie. En toen waren ze weer van het podium af. Dat was met zo'n festival, weet je wel. Waar een hele hoop uh, hitgroepen voorbij kwamen. Zoals deze dus. Hard day, even Wel lekker. En de Cats worden je met Be My Day. Straks over ongeveer nou, een kwartier, twintig minuten. Uh, Jeroen van Gent, ik kondigde het al aan. Uh, hij gaat het hebben met het voorbijkomend en winkelend publiek... over kortingspasjes. Heb je ze in je portemonnee? Gebruik je ze ook? Heb je er last van? Heb je er geluk van? Heb je er lol van? Je hoort het straks allemaal hier bij ZVL. Maar eerst nog even een zen-momentje. Een zen-momentje met Laura Pausini.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 I La soletidun, of zoiets. <laughs> Mijn hemel. Jo, dat is toch maar mooi even. Laura Pausini. En de nieuwe single, nou ja, niet helemaal meer intussen. Van Mark, Amber en uh, Belong Together. Op deze aardige zondagmorgen. Um, ik hoop dat je een beetje daar je zin hebt. Ja, wij zijn uh, hier dus aan de koffie, zoals ik al zei het vorige uur. En we hebben van die mini-tompousjes. Ook wel leuk. Ze zijn wel klein. Normaal hebben we normale tompoezen, maar ik zeg het al vaker in de show. Misschien luister je iedere week, zou je zomaar kunnen. En dan hoor je me natuurlijk dat verhaal vaker vertellen. Er wordt je natuurlijk wel op onze lijn gelet. En als we een beetje te veel uitzakken, dan worden de gevulde koeken opeens kleiner. De roze koeken opeens de helft kleiner. En nu dus ook de tompoezen. Nou, super mini hebben we dat weer. Iedereen kent dat nummer natuurlijk, Denise van Blondie. Maar ja, het werd honderd jaar eerder gemaakt door Randy and the Rainbows. <laughs> Jawel. En die worden je dus hier. Hier in de show bij ZVL op de zondagmorgen. En Poesie kent het natuurlijk met de wet day in september. Over een paar minuten dus een reportage van Jeroen van Gent. Ja, kan er wel veel over vertellen. Maar hij gaat het zo meteen zelf natuurlijk uitgebreid uitleggen aan wat er allemaal op straat gebeurt. Uh, is er nog wat te doen vandaag? Ik ben even aan het kijken. Ja, Sinterklaas-intocht in Zuid-Dorpen. Maar ik zie het niet staan hoe laat het nou is. Is het vanmiddag, begin van de middag, jongens? Ja, de handen gaan hier omhoog. Maar straks natuurlijk uh, de laatste Sinterklaas-intocht van zeeuws vlaanderen in Zuid-Dorpen. Wordt weer feest. En daarna is het natuurlijk afwachten wat er allemaal in die schoenen komt. En of er wel cadeautjes komen. Of... Leuke, lelijke of mooie gedichten. Het is allemaal één grote verrassing de komende dagen. En ik kijk er naar uit en misschien jij ook wel. En die hem nog, dat nummer van de Four Tops was een van hun laatste hits ooit. Ik geloof dat ze nu inmiddels allemaal zijn overleden de Four Tops of is er nog iemand over? Nou ja. Als het over dat uh, iemand van de FORTOPS was overleden. En als ik dan tel, dan zijn er of drie of alle vier inmiddels overleden. Zo gaat dat natuurlijk. De FORTOPS met hun geweldige hits in de jaren 60, 70 en 80. En deze was eind jaren 80. Verder Janet Jackson en Together Again. Natuurlijk hier in de show bij ZVL. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met een belangrijke vraag uh, die wij ons allen moeten stellen, denk ik. Heb jij van die kortingspasjes? Heb je er wat aan? Uh, ik heb ze in de auto liggen, een stuk of vijf, zes wel van die kortingspasjes. En ik denk dan bij mezelf: wat doen ze eigenlijk met mijn adresgegevens? Ik heb geen idee. En de vraag is of de mensen op straat dat uh, wel hebben. Nou ja, je hoort het allemaal hier in de reportage van Jeroen van Gent. Goedemiddag. Hallo. Mag ik wat vragen voor de radio? Kort. Het is best wel kort hoor. Het gaat over die klantenpasjes. Die, uh, je, hebt, je hebt natuurlijk een bonuskaart, uh, oh. allerlei pasjes van, van bedrijven. Ikea, Family Pas, ik noem maar wat. Ja, ik heb er zat. Oké. Okay. Ja, nou, dan <laughs> kan ik er... gelijk aan u vragen. Mijn hoofdredacteur zei, ga dan maar eens vragen aan de mensen. Want uh, ja, die bedrijven die weten heel veel van je als je, als je zo'n pasje hebt. Ja, alleen uh, je e-mailadres...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 Dus dat is ja. misschien wel een goede dan. Je spaart daar ja. punten voor, waardoor je weer op uh, bepaalde items uh, korting kunt krijgen. Ja, dat wel. Op kleding en uh, ja. ja. Maar dan gekoppeld aan uw gegevens zijn dan. Dit is het hele bestedingspatroon, hè? wat geeft u uit, wat voor producten? Ja, dat mogen ze van mij ook weten. Oké. Okay. <laughs> ik ben niet zo moeilijk. Oké. Okay. Mag ik u wat vragen voor de radio, kort? Ja.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 Ja, nou er zijn helemaal mensen die zeggen van ja het interesseert me niet. Dus ja. Ja. Dat krijg je ook. Ja, dat kan ook. Ja, ook helemaal goed. ZVL! Ja. Ja. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Ik altijd lekker voor in de kroeg. Zo'n nummer als dit van Lulu. En The Lovers. En Shout. Vooral aan het einde. Want dan kun je lekker meezingen. Ook al heb je een stuk in de kraag. Hé, hé, hé. Het lukt altijd wel. Hè? Uh, lekker dus. En uh, Eros Ramazotti hoorde je er voor met toch wel een heel romantisch lied. Parla con me. Natuurlijk hier in de show. Het loopt wel aardig tegen 12 uur. Ik ga je vertellen dat zometeen na 12 uur natuurlijk uh, zoals gebruikelijk het uh, verzoeknummerprogramma uh, gaat beginnen. En jij kunt natuurlijk meedoen met de show. Jij kunt de show behoorlijk beïnvloeden als je naar onze website gaat... Omroep zvl.nl naar verzoekjes. Daar vul je het formulier in en uh, je muziekkeuze. En dan beïnvloed je de show van straks. En als je daar nog even bij zet wat je uh, leuk vindt en waarom je het leuk vindt. Dan uh, gaan we dat allemaal behandelen in de show straks na 12 uur. Dus doe dat maar eens. Omroep zvl.nl ga naar verzoekje, Vul het formuliertje in. En het komt dan straks helemaal goed. Well, it seemed so cool when I walked you home, And kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by, and in hand with another guy. You dressed. En het was hem weer voor vandaag. Deze aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. We eindigden met Matt Bianco. Half a minute. En ervoor Roxy Music. En uh, Dance Away. Ik dank je voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Volgende week. Dus als je Sinterklaas overleeft. Hè. Ja, want je weet niet of je meegaat in de zak. Of is dat echt helemaal voltooid verleden tijd. Dan ja, ik hou die verhalen maar in de lucht. Ik wens je nog een hele fijne dag bij ZVL. En met mijn collega's. En met de verzoeknummers straks na 12 uur. Tot slot sluit van de show. Paul de Leeuw. En ik heb je lief. Ach, geweldig. Ik wens je nog dus die mooie dag.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 kleine woordjes en al maat je dat een beetje bang. heb je lief, 14 bloemen corsos lang. Ik trof het tijdens ontzoner of als je plotseling lacht. Ik zie het in vallende sterren na heftig vrijen in de nacht. Het is niet in de leen.